De man werd vlak voor de finish in Zaandam onwel en overleed later in het ziekenhuis. 27 deelnemers aan de loop tussen Amsterdam en Zaandam melden zich vandaag bij de eerste hulp. De organisatie had in verband met het warme weer extra waterpunten ingezet. Aan de dam tot damloop deden 35.000 mensen mee. Met een parade van historische legervoertuigen is in Nijmegen de herdenking van de operatie Market Garden afgesloten... Met die grootscheepse militaire operatie wilden de geallieerden in 1944 een doorbraak forceren in de strijd tegen de Duitsers. Het mislukte door onverwacht hevig verzet van de Duitsers bij Arnhem. Daarna brak in Noord-Nederland de hongerwinter aan. In het bijzijn van de Britse prins Philip legde koningin Beatrix vanmiddag een krans bij de Waalbrug in Nijmegen. Eerder vandaag deden Amerikaanse veteranen in rubberbootjes nog eens de riskante oversteek over de Waalna uit 1944. Vanochtend was er een grote herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek bij Arnhem. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen begraven. Een groep die slachtoffers van de gifdump in 2006 in Ivoorkust vertegenwoordigt... is niet blij met de schikking door Trafigura. De Ali concern heeft zo'n 1000 euro beschikbaar gesteld voor iedereen die zegt ziek te zijn geworden van de illegale afvaldump. In totaal zou daar zo'n 33 miljoen euro mee gemoeid zijn. Trafigura zegt dat lokale afvalverwerkers het gif illegaal hebben gedumpt zonder dat Trafigura dat wist. Tegenstanders van het deal zeggen dat Trafigura de slachtoffers probeert af te kopen. Greenpeace sluit zich daarbij aan. Trafigura probeert de giframp bij de rechter weg te houden. Dan heb je blijkbaar veel te verbergen, aldus Greenpeace. Dan het weer vanavond en vannacht droog en plaatselijk kans op mist die er morgenochtend ook nog is. Morgen overdag zonnig en bijna overal droog. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tetslappie. I <laughs> jo ke We worden net een toch wel een hele fraaie cd die zo af en toe dan weer eens langskomt. Transcendental Reiki. Zo heet deze cd van Manhattan, Manta Das. Emotional music. Je kan het allemaal meelezen natuurlijk op www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je even naar programmainfo. We gaan door met uh, Oriane Music met Secret Chance van. Weer een meneer die van zijn achternaam Das heet, maar dit keer Zurich Das. Welke plezier. de dit kal puja varasumi dabara ee We aankregen Thank you. Tot zover muziek van Inkyo uh, Windows. Of de anders, ja. Van uh, het label Celestial Harmonies. Amerikaans label. Hoor wij eigenlijk nauwelijks meer wat van in Tep -Z. Maar goed, we gaan uh, dan langzamerhand afscheid nemen in dit programma Tap aflevering 638. En dat uh, doet niet eerder dat ik je een hele, hele goede nacht wens. En graag tot een volgende keer. Slaap lekker voor straks. Dag.